7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, we gaan het zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal hebben over pensioenen. Er gaat weer onderhandeld worden over de plannen van het kabinet. En waar is toch Edward Snowden? Antwoord op die vraag krijgt u zo. Uh, oh ja? Misschien. En misschien uh, <laughs> ook niet. Het <De> NOS-journaal is <laughs> door wat wegens. In het centrum van de Afghaanse hoofdstad Kabul hebben talibansstrijders zonder meer het presidentieel paleis aangevallen, waren explosies en er is geschoten. Alle aanvallers zouden zijn gedood, over andere slachtoffers is nog niets bekend. Ook een hotel waarin de CIA zit zou zijn aangevallen. De explosies bij het paleis waren kort voordat de Afghaanse president Karzai een persconferentie zou geven, het is onduidelijk of hij toen in het paleis was. De Afghaanse regering en de Taliban kondigden eerder aan dat ze over vrede willen praten... maar dat betekent volgens de Taliban niet dat er geen aanslagen meer worden gepleegd. Volgens correspondent Lucas Waagmeester is het geweld juist toegenomen. Het hoge rechtshof hier in Kabul is aangevallen en hulporganisatie was het doelwit. In het hele land is het op het moment eigenlijk verschrikkelijk onrustig. We kunnen wel spreken van het bloedigste voorjaar sinds 2001 inmiddels. President Rousseff van Brazilië komt na wekenlange protesten met een voorstel voor politieke hervormingen. Ze wil dat er een referendum komt waarin Brazilianen zich kunnen uitspreken over een aanpassing van het politieke systeem. Vrijdag kondigde ze al aan dat de politiek transparanter moet worden. Rousseff wil nu de corruptie aanpakken en zo'n 19 miljard euro investeren in het openbaar vervoer en in de gezondheidszorg. Toch zijn niet alle activisten tevreden. Eén van hun leiders noemt de maatregelen niet concreet en zegt dat het gevecht verder gaat. Gemeenten moeten meer aandacht hebben voor kinderen die opgroeien in armoede. Dat zegt kinderombudsman Mark Dullaert... in een onderzoek dat hij aanbiedt aan staatssecretaris Kleinsma. Een op de negen kinderen groeit volgens Dullaert op in armoede. Hij adviseert gemeenten om een kindpakket samen te stellen... met onder meer bonnen voor kleding of een sportles. Hij vindt dat er geen geld voor ouders in moet zitten... omdat die het huishoudboekje ermee aanvullen.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 De bezuinigingen van 200 miljoen euro op cultuur... hebben grote gevolgen voor winkels waar muziekinstrumenten worden verkocht. Volgens de branchevereniging is de omzet de laatste jaren zo'n 20% gedaald. Door de bezuinigingen vervangen orkesten, theaters en muziekscholen... minder snel hun instrumenten. De Amerikaanse schrijver Richard Madison is overleden. Hij schreef tientallen horror- en science verhalen, waaronder I Am Legend en een legendarische aflevering van The Twilight Zone. De jaren 50 bracht hij I Am Legend uit. Het verhaal over een zombievirus werd drie keer verfilmd. Hij schreef ook het verhaal Duel over een strijd op de weg... tussen een automobilist en een vrachtwagen. Steven Spielberg gebruikte het verhaal voor een van zijn eerste films. Richard Madison was 87. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De meeste buien trekken over het noordoosten en oosten. In het westen en zuidwesten blijft het overwegend droog en is er meer zon. Het wordt 15 tot 17 graden. Morgen en donderdag verandert er weinig. Verkeersinformatie naar de ANWB Wijnandswaan. De meeste files staan nu in Noord-Holland. Op de file op de A28 Nadan. Die staat bij Knopend Hoeverlaken richting Utrecht. Lang is het allemaal nog niet. Wat opvalt is de file op de N9 Den Helder richting Amstelveen. Er staat tussen de afrit Hello en Knopend Kooi meer. 3 kilometer. Dat heeft te maken met uitgelopen werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Hoe moet dat nou verder met de pensioenopbouw? Nou, het kabinet weet zelf ook nog niet. Hoort u zo meer over?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 NOS Radio 1 Journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen. Het is 7 minuten over 7 op stoel 17A op de vlucht Moskou Havana zat hij niet gisteren, maar waar is hij wel? Het mysterie rond Edward Snowden houdt aan. En voor Kabinet en Sociale Partners is het een zaak van groot belang het pensioen, maar of jongeren daar ook mee bezig zijn? Totaal onwetend. <laughs> Ik heb geen idee hoe dat zit met pensioenen. Ja, toch gaat het met name over die jongeren en hun pensioen. Onder druk van de Tweede Kamer gaan de staatssecretarissen Wekers van Financiën en Kleinsma van Sociale Zaken... opnieuw met de sociale partners onderhandelen over de pensioenplannen van het kabinet. Konden de Wekers gisteravond onverwacht aan in het pensioendebat met de Tweede Kamer. Collega Kleinsma en ik, wij uh, willen graag naar aanleiding van dit Kamerdebat... kijken of, de, of we morgen met sociale partners op de tafel kunnen zitten. Dat we ook de gevoelens van de Kamer kunnen overbrengen. Maar daarmee is het resultaat nog niet gegarandeerd natuurlijk. Dus ik wil hier geen overdreven verwachtingen wekken... dat wanneer collega Kleinsma of ik dat morgen op tafel leggen... als wij om tafel komen, dat dat dan ook tot dat resultaat leidt. Hmm. nou, opnieuw onderhandelen dus. We praten erover door met verslaggever Wilco Boom. Wilco, jij hebt dat debat ook gevolgd. Um, waarom wordt er nu besloten om opnieuw te gaan onderhandelen? Ja, de belangrijkste oorzaak ervan, Lara, is dat eigenlijk niemand gelukkig is met het huidige pensioenplan van het kabinet. Kijk, het kabinet wil dat we allemaal minder belastingvrij kunnen aan pensioen kunnen gaan sparen per jaar, eh, omdat we allemaal eh, langer gaan werken. Dus het idee daarachter is dat we dan per jaar wel wat minder kunnen betalen om toch aan een redelijk pensioen te komen. Nou, daar valt met een Kamermeerderheid op zichzelf nog wel over te praten. Maar er geldt wel een belangrijke voorwaarde... namelijk dat de premie die we per jaar betalen ook echt omlaag gaat. Dat is bijvoorbeeld een harde eis van D66 en de ChristenUnie. Voorzitter, zonder een verlaging van de pensioenpremie... is dit een oneerlijk voorstel voor jongeren en werkenden... komt er geen impuls voor de economie... en wordt ook de bezuiniging van 3 miljard niet gehaald. Met andere woorden, je krijgt minder voor hetzelfde geld. En uh, het zou eerlijker zijn dat de premies teruggaan... bij degenen uh, die daar dus ook last van hebben. Ja, een harde eis dus van de oppositie. De premie die moet omlaag. Nou, en Het kabinet en de coalitiepartners uh, VVD en PvdA ja, willen dat ook wel. Maar hun probleem is, ze kunnen er geen garanties voor geven. Want de pensioenfondsen die beslissen zelf over de hoogte... van die pensioenpremie die we betalen. Nou, vandaar dus dat Wekers en Kleinsma... Terug moeten naar de sociale partners die gisteravond nadat uh, de uitnodiging via een smsje van staatssecretaris Kleinsma hun kant op was gekomen overigens positief op hebben gereageerd. Dus ergens vandaag dan treffen ze elkaar en aan wekers te horen ook aan een onderhandelingstafel. Ja, maar van wekers ook te horen dat uh, resultaat niet gegarandeerd is. Hoe gaat dat dan aflopen? Nou ja, ik durf dat eerlijk gezegd niet te voorspellen, Marcel. Want de belangen die ze hebben, die zijn in deze kwestie allemaal hartstikke groot. De pensioenpremie, die, of de pensioenfondsen, sorry, die willen de premie niet verlagen omdat ze hun buffers, uh, aan, aan hun buffers moeten denken. Sommige pensioenfondsen die hebben al te weinig in kassen. Nou, pensioenfondsen willen ook niet dat de premieopbouw zo ver omlaag gaat als het kabinet wil. Die willen dat eigenlijk een beetje minder. Nou, op zijn beurt moet het kabinet de premies omlaag zien te krijgen. Omdat ze anders inderdaad, je hoorde het Carolus Schouten van de ChristenUnie zegt... ...3 miljard aan, aan belastinginkomsten uh, gaan derven. Die zijn al ingeboekt, dus ja, dat zou een enorme tegenvaller zijn. Ja, En voor de werkenden, voor jou en voor mij geldt dat, uh, dat wij inkomen... ...en dus koopkracht mislopen als de premies niet omlaag gaan... Uh, dus het is een, een enorm ingewikkelde uh, Gordiaanse pensioenknop, zou je <laughs> ja. kunnen zeggen. Maar misschien begrijp ik het niet goed, maar als je premie omlaag gaat, dan gaat uiteindelijk toch ook je pensioen omlaag. Als je minder inlegt, dan is dat toch sowieso? Heeft dat consequenties? Uh, ja, het, is daar wat het, over gezegd? Uh, zeker, dat is een, een belangrijk onderwerp. Maar uh, het idee is dat de pensioenen uiteindelijk niet omlaag gaan, omdat we langer gaan werken. Dus Aha. we gaan dan per jaar iets minder betalen. Maar omdat we langer werken, betalen we. Uiteindelijk ongeveer evenveel. En zou het ook geen invloed moeten hebben op de hoogte van je pensioen dat je later krijgt. Hoewel sommige partijen, met name de, de SP en de PVV, die zeggen uh, dat het toe zal leiden... dat het pensioen voor heel veel mensen omlaag zal gaan. Ja, en daar zit hem natuurlijk ook het probleem. Want in de Eerste, uh, in de eerste Kamer uh, hebben ze die partijen, in ieder geval oppositiepartijen, hard nodig. Ja, dat klopt. Uh, als er niks verandert aan de onderhandelingstafel in dat gesprek met de sociale partners vandaag dan zou dat wetsvoorstel de Tweede Kamer nog wel kunnen halen... want daar hebben VVD en PvdA een meerderheid. Maar als het niet wordt aangepast, dat plan... Ja, dan steven het kabinet met volle kracht af op een, op een zeepert in de Eerste Kamer... Want daar zal de oppositie zeker niet akkoord gaan met een onge ongewijzigd pensioenplan. Maar goed, uh, eerst even afwachten wat er vandaag aan die onderhandelingstafel ja. uh, bedacht wordt. Want misschien verzinnen ze wel een geweldige list. Precies, en creëren ze weer draagvlak. Wilco Boom in Den Haag, dankjewel. Nou, wij er zo met uh, Tom Poes. We gaan uh, bellen met de vakbond en met uh, de werkgevers. Maar eerst naar Edward Snowden. Want het is nog steeds onduidelijk waar klokkenluider Edward Snowden is. De meest gezochte Amerikaan zat niet in het vliegtuig naar Cuba. lijkt er dus op dat hij nog altijd in Moskou zit. Dat neemt iedereen aan. President Obama benadrukte gisteravond nog maar eens dat alle wettelijk toegestaande middelen zullen worden gebruikt om Snowden te vinden. We volgen alle kanalen en werken met andere landen om te zorgen dat de wordt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 Volgens deze vrouw moet Edward Snowden geholpen worden, omdat mensen uit Ecuador in andere landen ook politiek asiel krijgen. En dat moet dan hier ook vindt ze. De regering in Ecuador overweegt het verzoek. Eerder op de dag werd al duidelijk dat alle hulp aan Snowden tot diplomatieke problemen leidt. Het Witte Huis rekent China flink aan dat ze de klokkenluider uit Hongkong hebben laten vertrekken. We are just not buying that this was a technical decision by a Hong Kong immigration official. This was a deliberate choice. Het is een doelbewuste keuze van de Chinese regering geweest... om een voortvluchtige vrij te laten, terwijl er een arrestatiebevel loopt. Zij woordvoerder Jay Carney. De beslissing heeft een negatieve invloed op de relatie... tussen de Verenigde Staten en China. Grote frustratie dus in Amerika. En natuurlijk ook over de vraag... Waar Snowden is überhaupt op dit moment? Correspondent Geert-Groot-Koerkamp. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, weet jij het? Ik weet het ook niet. Nee, nee. Uh, we kunnen er nog steeds alleen maar naar gisteren. Het is, een, het is een soort detective story aan het worden. Het enige dat we zeker weten is dat gisteren ja, 30, 30 journalisten op het vliegtuig zijn gestapt. Ja. En vannacht uh, rond de klok van 1 Nederlandse tijd op Havana zijn geland. Uh, ...en daar het waarschijnlijk erg gezellig hebben, maar ja, Snowden, Snowden was er in ieder geval niet. Dat hebben ze nog gecontroleerd uh, bij, bij het uh, uh, uitchecken uit het vliegtuig. Hij was er gewoon niet, hij was niet aan boord, dus dat betekent dat hij waarschijnlijk nog in Moskou zit. En dan zijn er eigenlijk maar twee opties, of hij zit nog steeds in dat, uh, ja, dat niemandsland, uh, de transitzone... ...tussen twee terminals op vliegveld CdM, uh, dus waar hij is aangekomen vanuit Hongkong. Um, of er is uh, nog de tweede mogelijkheid dat hij uh, in een ambassade zit. En ja, als uh, Assange het heeft over een veilige plek, dan zou dat natuurlijk, natuurlijk ook een hele goede mogelijkheid kunnen zijn. Dat hij bijvoorbeeld in de ambassade van Ecuador zit of eventueel in de ambassade van Venezuela. Er zijn in ieder geval uh, diplomatieke auto's gesignaleerd op de dag dat hij dus aankwam in Moskou bij het vliegveld. Um, er zijn gesprekken geweest, kennelijk met uh, zij met, met Snowden, het zij met uh, de mensen of de persoon die hem vergezelden. Um, maar niemand heeft gezien dat hij is vertrokken of in een auto is gaan zitten, is vertrokken vandaar. Uh, hij is ook niet gesignaleerd bij die desbetreffende ambassades van Venezuela of Ecuador, waar natuurlijk ook heel veel journalisten hebben gepost. En die weet niet alleen maar journalisten. Nou, even checken dan maar, Geert, want stel hij zit in zo'n ambassade. Zit hij dan wel officieel in Rusland of ook niet? Nou, daar was ook enige onduidelijkheid over. Aanvankelijk werd gezegd: van, uh, theoretisch is het mogelijk dat een auto van zo'n ambassade naar het vliegtuig rijdt. op de, op de land, landingsbaan, zeg maar. Uh, dat, uh, dat Snowden daar dan in zo'n uh, auto zou stappen. en dan ook geen visum nodig heeft. Hè. Let wel, hij heeft geen Russisch uh, nee. visum. Dus formeel kan hij zich niet op Russisch grondgebied uh, bevinden. Maar in zo'n ambassadeauto zou dat dan weer wel kunnen. Maar. Dat is ook weer tegengesproken, dus zegt uh, dat, dat, dat hij dus wel degelijk ook een visum zou moeten hebben. Als dat zo is, ja, dan is er eigenlijk maar één legale mogelijkheid en dat is dat hij inderdaad ergens in die transitzone zit. En daar zou hij natuurlijk tot uh, ja, voor onbepaalde tijd kunnen verblijven. Uh, denk aan de film ja, Terminal. Daar moet ik net Tom aan denken, met Tom, Tom dat, Hanks. Ja. <laughs> ja, precies, ja, dus uh, dat, dat, zou, dat zou in theorie kunnen. Uh, en ja, de enige uh, overweging die je bij je kunt hebben is dat die, dat die misschien toch besloten heeft, of dat ze besloten hebben dat er zo enorm veel aandacht is uh, van al die journalisten, dat het beter is om uh, uh, de boel maar een beetje te laten bekoelen. Dan zal het uh, het, uh, het, het nieuwsonderwerp Snowden zal vanzelf afzakken ja, naar ja. De, de, ja, de vijfde. Want hoe, de is de dat, hoe is dat op dit moment in de Russische media? Nou, het is. Het is een beetje een detective story. Zelfs de de, de de Russische ombudsman voor de mensenrechten, Lukin, die, die, die zei gisteravond al van ja, dit is inderdaad, dit is een detective verhaal, dat moet je gaan lezen voor het slapen gaan. Maar dit is niet echt iets waar we ons heel serieus mee eh, mee bezighouden. De Russen op officieel niveau doen nogal laconiek. Eh, ook eh, waar het gaat om de, de, de felle taal van bijvoorbeeld eh, John Kerry, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, aan het adres van Rusland. Eh, hij is boos op China, maar hij is ook hij zegt: als blijkt dat de Russen van tevoren wisten dat hij zou komen. Uh, dan zal dit ook consequenties hebben voor, de, voor de betrekking, onze betrekkingen met, met Rusland. Maar de Russen doen nogal laconiek, uh, maar de media natuurlijk, uh, die, die, die, die zijn er echt opgesprongen. En, uh, uh, maar het gaat een beetje met, met pieken en dalen. Hè. Toen, toen hij net was aangekomen in Moskou was er natuurlijk uh, een enorme uh, nieuwsstroom, ook op televisie en de radio, en dat is nu een beetje ingezakt. En misschien is dat wel precies de bedoeling van, van Snowden en zijn, en zijn, en zijn, en zijn vrienden. Geert Groot, Koerkamp vanuit Moskou. Geert, dank je wel. School's out for summer, maar niet voor de deelnemers aan de zomerschool. Mark Robin Visser schuift zo dadelijk aan in de schoolbank. De verkeersinformatie krijgt u van Wijnand Zwaan. De echte drukte moet nog komen. Maar goed, dat zal na half acht wel gebeuren. Nu staan er alleen een paar korte dagelijkse files. De langste nu op de A8 richting Amsterdam voor de Koentunnel 4 kilometer. En de A28 Zwolle-Utrecht voor Amersfoort 3 kilometer. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1-journaal. Op één dag failliet worden geklaard, verklaard worden overgenomen en doorstarten. Dat gebeurde het Ruwaard van Putter ziekenhuis in Spijkenisse gisteren. Drie andere ziekenhuizen runnen het nu onder de naam Spijkenisse Medisch Centrum. Maar wat betekent dat nou voor de werknemers van het Ruwaard die allemaal ontslagen zijn? Verslaggever Jeroen de Jager sprak na afloop van een personeelsbijeenkomst met ze. Ja, we zijn nu uh, ontslagen. We krijgen dan nog uh, via UWV, uh, wordt dan nu alles aangevraagd. En ja, in principe is het gewoon klaar. En binnen vier weken meer nieuws? Dat binnen hoort. zes weken? Ja, ze proberen zo snel mogelijk natuurlijk meer nieuws te geven. Maar ik weet niet hoe snel dat te realiseren valt natuurlijk. Want uh, er was net een personeelsbijeenkomst. Hoe was die? Ja, beladen. Iedereen was natuurlijk zit vol vragen en probeert zoveel mogelijk eruit te halen. Maar ja ik denk dat nog steeds niet helemaal van A tot Z bekend is wat er nou verder gaat gebeuren. Ook niet bij de nieuwe directie, zeg maar. De belangrijkste vraag is natuurlijk, blijf mijn baan behouden? Ja, inderdaad. En dat is de vraag. Welke afdeling werkt u? Uh, orthopedie, uh, chirurgie en dagverpleging. Klinkt goed. Ja, je zou het haast zeggen. <laughs> en nu Ja, dezelfde afdeling. Oké. Okay. Ja. Want de complexe zorg uh, gaat weg bijvoorbeeld, uh, bevalling gaat weg. Dat ja. ja, dat klopt. is niet uw afdeling? Nee, maar goed, het zegt niks. Het garandeert niet dat, ik, dat, dat, uh, dat je dan je baan blijft houden. Dus. Is het zo? Ja. Hebben ze iets gezegd van hoeveel mensen er weg moeten? Nee. Niet, helemaal niet. Ja, maar we zijn natuurlijk we zijn allemaal niet. weg, hè? Ja. Het gaat erom hoeveel we weer terug mogen in de nieuwe, nieuwe setting, zeg maar. Ja. En dat is nog niet bekend. En voorlopig heb je nog even geen salaris. Dat wordt nee, uitgesteld, die betalingen. Uitgesteld, ja. Dat is heel, heel vervelend. Dus die rekeningen kun je niet zomaar betalen? Nee. Nou, gelukkig ben ik niet helemaal afhankelijk van het salaris. Nee. Maar er zijn natuurlijk zat mensen wel die een gezin hebben. En dat vind ik intriest. Dat mm. vind ik echt heel erg. Want je kan niet tegen kinderen zeggen zes weken geen, geen eten. Dan heb ik pas weer salaris. Dat ja. gaat natuurlijk niet. En het wordt sowieso een ander soort ziekenhuis? Ja, inderdaad. Dat is wel de bedoeling. Dat is wel de opzet wat ze verteld hebben. Een maandag-vrijdag ziekenhuis. En is dat een ziekenhuis waar u ooit hebt willen werken? Ja, ik zeg zei net ook. Ik werk nu ook maandag-vrijdag. Dus voor mij is dat omdat ik een administratieve functie doe. Ja. Maar voor de verpleegkundigen is dat natuurlijk een andere, ander probleem. Ja, ja. Je, raakt je je. Ik vind het persoonlijk niet zo'n zo bezwaar, nee. want uh, denk van vrij weekend is ook wel lekker. Dus dat, uh, mm -hmm. dat maakt mij niet zo heel wat veel uit. Wel je complexe zorg die je kwijt bent, dat is natuurlijk wel. Uh, wat betekent dat? Nou, mensen die er wat langer liggen, uh, de uitdaging is voor sommigen misschien weg omdat je natuurlijk hele korte opnames hebt. Ja, geen mensen meer die in het weekend hier liggen? Nee, inderdaad. En hebben jullie nou enig idee hoe dit zover heeft kunnen komen? Nou, daar wil ik eigenlijk verder geen uitspraak over doen. Nee. Ook eigenlijk niet. Dat kunnen wij ook niet zeggen. Ik bedoel, wij weten niet wat er uh, in hoger uh, kringen gebeurt, zeg maar. Waren er vragen over net bij de bijeenkomst? Nee, eigenlijk niets. niet? Nee, eigenlijk niets. Nee, Blijven spannende tijden voor het personeel van het failliete Ruwaard van Putten Ziekenhuis. Dat dus wel doorstart. Komende weken hopen zij dus nieuws te horen. Nu Tom Odell van zijn nieuwe CD. I Know. Cold hands, white light. Yellow louts and black skies. Doe voor hoods and deep brown eyes. I sing you a song that I think you're like. And we we'll walk the places we always go. A million faces, I don't know, I say the words, it always hopes that our hearts are racing. Just every time I run, I keep on falling I don't know what you told me I know so it's all over. I know I can't keep calling Just every time I run I know that it's all over, dat zingt Tom O'Dell. Maar dat is helemaal niet zo, hè, Mark Robin Visser. Nee, nee het is helemaal niet over. It's not over. Dat begrijp jij wel, hè, Pien? Ja. It's not over. Ja. Tegenwoordige <laughs> tijd. Ja. <laughs> Pien, hoeveel kom je tekort met je Engels? Eentiende. Dat is ook sneu. Ja. <laughs> is er nog wat aan te doen, denk je? Ja, als ik voor de Engels dit zijn zes haal, dan ben ik gewoon alsnog over. Oké. Okay. En uh, Godi, wat is jouw zwakste plek? Dat is een ik. hele persoonlijke vraag, sorry. Ik. Ja. <laughs> ik meen... Zeg het maar gewoon. Ik een 4,8 en geschiedenis een 5. Maar als ik voor geschiedenis een 5,5 hou en voor ik min 6, ben ik over. Ja, nou, het that, is not over. Zeker niet voor, uh, voor Pien en, uh, en Godi, want zij zijn uh, twee van de ongeveer 400 leerlingen die bij wijze van proef naar de zomerschool gaan. En er staat hier in de tuin van Pien al een groot bord. Er staat op I Love Summer School. Ja. Dat heeft zij er zelf niet in gezet. Maar dat hebben hele lieve vrienden van haar gedaan gisteravond. Ja, klopt. Want het is natuurlijk wel een beetje sneu... dat terwijl iedereen al in de vakantiestemming is... dat jullie dan nog even moeten blokken. Ja, dat klopt. Maar het alternatief is een heel schooljaar overdoen. En dat is misschien eigenlijk nog wel veel jammerder. Ja, dat klopt. He? We zijn blij dat we nou deze kans dan krijgen... Ja. Dus we hebben toch een kans dat we toch overgaan. Een laatste kans nog. Ja, klopt. Hey, ik loop even naar de moeder. Die, eh, is dit een moeilijke beslissing voor jullie hier geweest? We hadden het er vanmorgen al even over... Ja, als je twee weken tegenover een heel schooljaar afzet. Ja, dat is, dat is geen moeilijke beslissing, nee. Als ze nee. die kans krijgt, dan moeten ze die nemen. Zou dit nou iets... Ja, het is natuurlijk nog maar uh, een proef, hè? Maar zou dit nou uh, misschien het zitten blijven in de toekomst gewoon overbodig kunnen maken? Misschien wel. Ja, misschien wel. Ik denk wel dat het een, een goede andere manier is... om toch uh, aan er, uh, door punten te komen. Ja, ja. ja want ja. daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Je moet aan je punten komen. Ik ben zelf één keer... Hoe is het met u? Met u, uh, hebt u veel uh, brokken gemaakt? Uh, nog, nogal, ja. Ja? Ja? Ja. Ja. ja. Zullen we even naar de andere kamer gaan? <laughs> Ja. Nou, we zijn allemaal wel eens een keer blijven zitten. Tenminste, heel veel uh, mensen. En ja, ik, in mijn herinnering vroeg ik, ja, dat gebeurde dan? Ja, ja, dat klopt, dat gebeurde. Inmiddels 5% van de leerlingen in het middelbaar onderwijs... Uh, die doet wel eens een jaar over. Ja, dat klopt. Maar het is nou inderdaad wel... Uh, het is ook een project om te kijken of het op een andere manier uh, kan. Ja. Dus... Uh, dus... Ja. Het is een initiatief van uh, de dus vakbond uh, CNV en de VO-raad... de voortgezet uh, onderwijsraad, om eens te kijken of dat niet anders kan... of dat zitten blijven niet minder kan worden. Een leerling kost gemiddeld, wist jij het? Ja, ja ik heb het er al even over gehad. 7.400 euro. 7.400 euro uh, per jaar. Dat heb er Dat is Natuurlijk wel een beetje gênant eigenlijk... maar ja, niet dat je nou iedere dag met dat geld bezig hoeft te zijn. Nee, dat klopt. Maar ja, maar dan het is toch. wel veel geld. Ja. Want jij gaat, je gaat straks nog een vakantiebaantje doen. Wat verdien je dan zo? Of verdien je dat uh, niet uh, meer terug, hè? Dat is, uh... Nou, het komt, uh, niet in de buurt. komt niet echt in de buurt. Nee. Nou, dames, ik stel voor... Uh, zullen we de boeken dan maar weer in de tas doen? Ja. En dan gaan we die kant maar eens op, hè? Ja, is goed. Jullie weten het weg wel, neem ik aan. Ja. <laughs> wij, gaan, uh, wij gaan fietsen naar het uh, Zwijzencollege College in Vechel, waar straks die zomerschool begint. Let's go! Ja. Ja. Ja. Ga gewoon zin in. It's not over. Nee, zo is dat. Succes en fiets voorzichtig. straks na half acht meer over kinderen en jongeren. We spreken de Kinderombudsman over kinderen die in armoede leven. We leven in een geweldige tijd. Een tijd waarin iedereen bij kan dragen aan een andere economie: groener, menselijker, innovatiever.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 Het is uh, half acht geweest. We gaan naar wat Meegens voor het NOS Journaal. In de Afghaanse hoofdstad Kabul hebben taliban strijders zonder meer het presidentieel paleis aangevallen. Er waren explosies, er is geschoten, alle aanvallers zouden zijn gedood. Over andere slachtoffers is nog niets bekend. Ook een hotel waarin de CIA zit zou zijn aangevallen. Explosies bij het paleis waren kort voordat Afghaanse president Karzai een persconferentie zou geven. Het is onduidelijk of hij daar toen was.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 Gemeenten moeten een kinderpakket gaan samenstellen... zodat kinderen minder last hebben van armoede, zegt kinderombudsman Dullaert. Een op de negen kinderen groeit volgens hem op in armoede. Hij wil dat gemeenten bonnen gaan uitdelen voor kleding of voor sportlessen. In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 37 mijnwerkers omgekomen... toen de goudmijn waarin ze werkten instortte... Mijnschacht begaf het zondag na zware regenval. Er zijn nog veel vermisten en gewonden, dus het dodental zal zeker nog oplopen. De president van de Centraal Afrikaanse Republiek... heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. De bezuinigingen op cultuur hebben ook grote gevolgen... voor de winkels waar muziekinstrumenten worden verkocht. Volgens de branchevereniging is de omzet de laatste jaren zo'n 20% gedaald. Door de bezuinigingen van 200 miljoen euro... vervangen orkesten, theaters en muziekscholen minder snel hun instrumenten. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn vandaag in Denemarken voor een kort kennismakingsbezoek. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken gaat met ze mee. Paar wordt in Kopenhagen ontvangen door koningin Margarethe en Prins Hendrik. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl: Volgenvelden trekken over het land en vooral in het zuiden en oosten valt er op dit moment een enkel licht buitje. De buien houden de hele dag in het oosten aan, en ook in het zuidoosten kan er een enkel licht buitje vallen, maar in de westelijke provincies en in het noordwesten blijft het de rest van de dag grotendeels droog. Vanochtend schijnt daar ook al af en toe de zon, vanmiddag gaat de zon vaker schijnen, maar echt stralend zonnig weer, dat wordt het nergens. Temperaturen zijn ook niet al te hoog, zo'n 16 graden in het noorden, 17 graden in het midden en zuiden, en heel misschien 18 graden plaatselijk in het zuidwesten. De wind neemt in de loop van de dag toe naar windkracht 3 tot 4, komt uit het noordwesten. Vanavond en komende nacht klaart het op, wordt het overal droog en het wordt ook koud. Temperatuur daalt op een enkele plek tot 5 graden en aan de grond tot iets boven het vriespunt. Morgen overdag hebben we dan flinke zonnige perioden met alleen in het oosten nog een enkel buitje. De wind blijft uit het westen tot noordwesten waaien, dus warmer wordt het niet, opnieuw 16 tot 18 graden. Donderdag en vrijdag neemt de wisselvalligheid weer toe. De ochtendspits bij de AWB Weinlandswaan. Die is nu wel echt begonnen. Er staat in totaal 50 kilometer file. Eén file valt op en dat is die op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Voorknopend Kleinpolderplein, 5 kilometer stilstaan. Er is daar een ongeluk gebeurd en er is één rijstrook dicht. Bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan Deense koningin. is echt een bliksembezoek, hoort u zo meer over. En gemeente, u hoort dat, geeft, uh, geeft te weinig aandacht aan kinderen die leven in armoede. De kinderombudsman trekt aan de bel.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 Dat zegt de kinderombudsman Mark Dullaart, die vandaag samen met het Verwij jonker instituut het rapport Kinderen in Armoede presenteert. Verschillen in aanpak tussen gemeenten zijn nu nog te groot... volgens de ombudsman. Meneer Dullaart, goedemorgen. Goedemorgen. Want zijn uh, alle gemeenten op zich het wiel steeds opnieuw niemand uitvinden... als het over armoede onder kinderen gaat? Nou, we hebben 200 van de 400 Nederlandse gemeentes bevraagd. En, uh, maar een paar gemeenten hebben een specifiek beleid gericht op armoede... en de andere niet dat ja, toch één op de negen kinderen momenteel in Nederland onder die armoedegrens leeft. Ja, dus wat betreft hulp, meneer Dullard, zijn kinderen afhankelijk van de gemeente waarin zij wonen... waar zij met hun ouders in wonen. Kunt u eens wat verschillen aangeven? Ja, nou, er zijn hele, hele positieve voorbeelden. Bijvoorbeeld in, uh, in Pekela, daar heeft de gemeente uh, een samenwerking gesloten... met, met liefst vijftig organisaties van Stichting Leergeld, de woningbouwcoöperaties... Uh, scholen, kleding en voedselbanken. En daar zie je dat men tot een dekkend hulpaanbod komt voor kinderen. Nou, je ziet ook bijvoorbeeld in uh, Utrecht heeft men een armoedecoalitie uh, uh, gesloten... om ook speciaal iets voor kinderen te doen. Nou, dat zijn hele positieve voorbeelden. Maar bij de meeste gemeentes in Nederland uh, weten ouders en kinderen... heel moeilijk gebruik te maken en toegang te vinden van de regelingen. En wat mijn voornaamste punt is... komen regelingen niet rechtstreeks ten goede aan kinderen... Ik pleit dan ook voor een zogenaamd kindpakket... waarin de noodzakelijke basisbehoeften en diensten voor kinderen uh, in aanwezig zijn. Zoals bijvoorbeeld lessen voor een basiswemdiploma... een bibliotheekpasje, vouchers voor een stel zomer- of winterkleren... Uh, toegang tot lokaal openbaar vervoer. Dat zou gewoon heel goed zijn, zodat kinderen rechtstreeks vooral een basisbehoefte uh, voorzien kunnen worden. Hmm, dan vraag ik mij alleen wel af, meneer Dullaert, um, hoeveel zo'n kindpakket kost. Want gemeenten zijn op dit moment al drukdoende om ja. geld bij elkaar te sprokkelen... voor bijvoorbeeld de jeugdzorgtaken die ze krijgen. Heeft u enig idee wat dit gaat, gaat kosten? Nou, Laat ik hem omdraaien. Momenteel is het zo dat gemeenten... Bijna geen enkele gemeente weet wat het effect is van haar armoedebeleid. Mm -hmm. Er zijn enkele uitzonderingen. Bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam komt vandaag met een armoedemonitor uit. Zij weet wel wat het effect is van haar bestedingen. En erger nog, er blijven miljoenen liggen door alle regelingen... waarvan niet gebruik wordt gemaakt. Dus ik vraag niet om meer geld. Mm -hmm. Ik vraag om een effectievere en gerichtere aanpak. Duidelijk onder het etiket van kinderarmoede. Maar wat geeft u dan de garantie dat dit wel bij het kind terechtkomt? Want voor je het weet krijg je een handel in vouchers voor winterkleding. Nou, wij willen gewoon dat rechtstreeks dit aan kinderen op naam eh, ter beschikking wordt gesteld. Kijk, met een bibliotheekpasje of naam of met eh, een basislesse voor een basiswemdiploma op naam. Daar kun je eh, geen verkeerde eh, dingen mee doen. En wat betreft die vouchers, men moet het rechtstreeks afhalen. We zien juist... Dat de huidige regelingen, hoe goed bedoeld ook, niet rechtstreeks bij kinderen terechtkomen. En willen alle gemeenten wel daaraan meewerken? Heeft u die indruk? Want als ik uw verhaal zo hoor, dan zijn er ook gemeenten die, die er eigenlijk nog geen oog voor hebben. Laat nou, ik het zo zeggen: de gemeenten zetten hun beste beentje voor, hè? daar ligt het niet aan. Maar tot nu toe is het armoedebeleid vooral gericht op ouders of verzorgers. En nogmaals heeft men geen zicht of dat effectief is of niet... omdat men het simpelweg niet uh, monitort. Wij proberen alleen uh, gemeenten handreikingen te geven... hoe je effectiever met armoede uh, onder kinderen om kunt gaan... en hoe je beter die kinderen kunt bereiken. Mark Dullaert, kinderombudsman, Hartelijk dank voor jou. Goed. Goedemorgen. We gaan door naar de sport. Gio Lippens. Gio, goedemorgen. Goedemorgen. We het hebben over wielrennen, want de Amerikaanse Belkin is de komende 2,5 jaar in ieder geval de nieuwe hoofdsponsor van wielerploeg Blanco, de vorige Raboploeg. Jij was gisteren bij de presentatie, vertel eens wat, wat is dat voor sponsor? Het is een sponsor in ja, uh, hulpmiddelen voor, voor, voor, voor mobiele telefoons, computers. Uh, ja, denk daarbij aan van die cases. Hè, die, die je om zo'n mobiel telefoontje doet, zo'n beschermhoesje. Mm -hmm. uh, denk daarbij aan uh, routers, voor, voor, voor internet. Gewoon allemaal spullen die met uh, computers te maken hebben, maar dan niet de computer zelf. Dat is het eigenlijk. Het is een Amerikaans bedrijf, groot bedrijf, omzet van uh, ik dacht iets van meer dan een miljard dollar. En ja, zij willen nu toch een beetje de markt ook buiten Amerika nog verder gaan bewerken en uh, hebben zich dus op uh, een typisch Europese sport gestort: uh, het duurrennen. Ja. Is dit een sponsor uit de hoge hoed? Nou, no. het is vooral een sponsor die uh, na, na heel lang onderhandelen en heel lang uh, uh, zoeken is uh, gevonden. Want we weten allemaal hoe het gegaan is. Hè? Vorig jaar uh, Rabobank die zich terugtrok uit de wielersport. Toen werd de ploeg uh, Blanco met geld van uh, die voormalige sponsor. En uh, toen werd al gezegd: van ja, we hopen nog voor 1 januari van 2013 hopen we die nieuwe sponsor gevonden te hebben. Nou, dat, dat was dus niet zo. Dus is Blanco. Eigenlijk het hele klassieke seizoen, het hele voorjaar eh, als sponsor uh, door het leven gegaan. Of als naamgever. En uh, ja, nu is dan uiteindelijk deze sponsor gevonden. Twee weken geleden pas schijnt het contract getekend te zijn. Dat is ongelooflijk uh, ja, kort voor de start ja. van de Tour. Want uh, deze sponsor Belkin wilde natuurlijk graag in de Tour gezien worden. En ze hebben dus in twee weken tijd hebben ze echt letterlijk alles uh, omgekat. Uh, de auto's, uh, de fietsen, uh, nieuwe kleding. Uh, alles is nieuw, alles is groen. Ja, en dat is toch wel een, een, een, een uh, huzarenstukje. Trouwens, ook het binnenhalen van die sponsor kun je rustig een huzarenstukje noemen. Want laten we eerlijk zijn, dit wielrennen uh, was wel in behoorlijk zwaar weer terechtgekomen. Ja, nou, Belkin dus uh, in de toer. Dat zal even wennen zijn. Een uh, voetbal nog. Er is een enorme carousel uh, aan het draaien als het gaat om trainers. Uh, heel wat geschoven inmiddels al. Fouke Boy was ja. laatste nieuws. Nieuwe trainer van Goede de Eagles. meldde dat uh, gisteren al. Heb je het idee dat iedereen nu op zijn plaats zit? Nou, zo langzamerhand moet dat toch wel het geval zijn. Kijk, als je dan nog eens even weer terug gaat kijken van wat er allemaal is gebeurd... en je leest dan één een, een berichtje tussen al die berichten van die trainerswisselingen... Frank de Boer tot 2017 bij Ajax, hè? dat is een bericht van een paar weken geleden... Dan is dat eigenlijk wel het baken van rust. Uh, er zijn natuurlijk meer ploegen die uh, zeer rustig uh, verder gaan. Maar inderdaad, uh, Heracles natuurlijk. Jan de Jonge uh, erbij gehaald. Uh, Peter Bos van Herakles naar uh, Vitesse. Uh, Lokhoff, uh, die, die, uh, die wordt assistent van Stevens. Maaskant is uh, vertrokken. Trost wordt de nieuwe trainer van VVV. Vendo. Nou goed, dat is geen nieuws meer. Maar dat zijn gewoon allemaal trainers die de afgelopen weken gewisseld zijn. Uh, Adrie Koster naar Indonesië, om maar nog eens een okay. voorbeeld te noemen. Ja, het is inderdaad één grote carousel geweest normaal gesproken met name de spelers veel van clubs zien wisselen. Ja, dan zie je nu inderdaad een hoop trainers die verkast zijn. Maar ik denk dat het voorlopig even, even rustig is. En dat iedereen nu ook zo langzamerhand begint... met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Hè. Hebben we gezien bij Heerenveen, Marco van Basten weer... bezig met de spelers in een turbulente fase, voorzitter opgestapt. En zo langzamerhand ja, leven we weer toe naar het nieuwe voetbalseizoen. Maar goed, toch, wat mij betreft in ieder geval... laten we eerst maar eens even oh. naar de tour gaan. <laughs> ja, natuurlijk. Ja. We zien er ook weer naar uit. Gio, naar het voetbal en naar de Tour. Gaan we samen met jou beleven. Dank je. Doen we. Hij blijft de hele ochtend op zijn stoel zitten. Wijnand Zwaan bij de AWB. Ja, die file op de A13 die blijft maar groeien. Dus daar sta je ook behoorlijk stil richting Rotterdam. Uh, vanuit Den Haag tussen Delft-Noord en Knoopend Polderplein Inmiddels 12 kilometer. Eén rijstrook is dicht. Het verkeer van Den Haag naar Rotterdam kan beter omrijden via Gouda over de A12 en de A20. Het is kwart voor acht. Wij rijden door naar Denemarken. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima brengen vandaag een eendaags kennismakingsbezoek aan het land. Nou oh ja, kennismaking. De Deense koningin Margarethe is de peetante van Willem-Alexander. Correspondent Rolien Creton in Kopenhagen. Rolien, vertel eens, wat doen ze allemaal vandaag? Wat staat er op het programma? Nou, Willem-Alexander en Maxima worden zometeen opgehaald van het vliegveld... Eh, door de Deense koningin Margrethe en haar man eh, prins Hendrik. Dan gaan ze naar eh, het Vredensborgpaleis. een van de paleizen van het Deense Koningspaar ligt even buiten eh, Kopenhagen. Ja, en daar is het uh, eigenlijk uh, kennismaken, uh, lunchen, bijpraten. Misschien ook een sigaretje opsteken. Deens Koningin is een kettingrookster. Uh, Smiddags uh, bezoekt het Nederlandse koningspaar het Deense parlement. Boren wordt het in uh, Denemarken genoemd. Misschien kennen mensen in, in Nederland wel uh, van de Deense tv-serie Borgen. Uh, die serie uh, was gebaseerd op de eerste vrouwelijke premier van Denemarken. Nou, die gaan eh, koning Willem-Alexander en koningin Maxima ontmoeten. helle Torning smit heet ze. Ze maken ook kennis met de voorzitter van de Tweede Kamer. En dan ja, vliegen ze aan het eind van de middag weer terug. Wat kun je vertellen, Roelien, over het Deense Koningshuis? Is dat een beetje vergelijkbaar met ons eigen? Ja, zeker. Uh, Beatrix en uh, Margrethe zijn van dezelfde generatie, kennen elkaar goed... Hebben kinderen en uh, kleinkinderen van dezelfde leeftijd? En wat je ook ziet, is dat er in Denemarken heel erg naar Nederland wordt gekeken nu. En dat de Denen zich ook afvragen: ja, moet het bij ons ook niet uh, wat uh, moderner en jonger en, en, en frisser? Um, uh, en, en ze vragen zich af ook: uh, ja, moet koningin Margrethe niet nu plaats maken voor haar zoon? ...kroonprins Frederik. En ja, juist op een dag als vandaag kun je zeggen... ...is het contrast ook uh, zichtbaar. Uh, de Deense koningin Margrethe en haar man prins Hendrik... ...dat zijn oudere mensen. En ja, die staan vandaag naast een flitsend jong uh, Nederlands uh, koningspaar. Maar ja, dat zal niet zo snel gebeuren. In, in Scandinavië is er geen traditie van abdicatie. Uh, koning of koningin ben je voor het leven. En... Misschien wel belangrijker eh, is dat eh, koningin Margrethe eh, per se wil eh, aanblijven. Dus ze heeft echt zelf gezegd, ik ga door totdat ik erbij neerval. Okay. En dat flitsende jonge koningspaar uit Nederland... wordt dat een beetje enthousiast ontvangen, denk je, vandaar? Ja, zeker. Ze zijn heel erg eh, populair in, in Denemarken. Veel Denen zijn sowieso dol op het koningshuis. En ook eh, bijvoorbeeld de troonsopvolging in Nederland werd in Denemarken live uitgezonden. Er is door heel veel Denen uh, gevolgd. Dus ja, ze zullen zeker een, een heel hartelijk ontvangst krijgen. Ons koningshuis kent ook wel de schandaaltjes natuurlijk. Reputatie, zoals Mabel was uh, ooit omstreden. Zo de Kjeta natuurlijk. Is er wel eens opheffen over het Deense koningshuis? Nou, het is allemaal vrij braaf in, in Denemarken. Het laatste schandaal wat ik me kan herinneren... is dat een van de tekkels van de Deense koningspaar uh, een lijfwacht in zijn been uh, nee. beet... en er echt in bleef hangen. Die twee tekels zijn trouwens nu overleden. Maar er zijn geen uh, grote schandalen. Het is wel zo dat de monarchie in uh, Denemarken... Ja, regelmatig ter discussie staat. En dat is eigenlijk wat je ook in andere landen ziet. Uh, de haarfijne balans. Het mag niet te gewoon zijn, want dan kun je het net zo goed afschaffen. Ja. En het mag ook niet te afstandelijk zijn, want ze moeten dicht bij het uh, volk staan. Maar tegelijkertijd is uh, koning, uh, Koningin Margrethe heel erg populair. En ja, ik denk dat ze het wel heel erg gek moet maken. voordat de Denen er schande van spreken. Ja, en tackles zijn nationaal verboden? Nee hoor, de, ah. die, uh, ja, die zijn nog steeds heel erg populair. <laughs> okay, goed, Rolien Kreton vanuit Kopenhagen. Dankjewel, Rolien. Ja. In de ochtend- en avondspits. Het NOS Radio 1 Journal. Ja, geef die tech al maar de schuld. We gaan naar Michael Jackson. Het is nu vier jaar geleden dat hij overleed. Rechtszaken zijn nog altijd gaande. Billie Jean. 25 juni 2009. Toen werd uh, Michael Jackson rond het middaguur in zijn huis getroffen door een hartstilstand. Hij was zich aan het voorbereiden op de concertreeks. Die hij uh, in juli, maand daarna, zou gaan geven in Londen. En daar is het nooit van gekomen. Michael Jackson hoorde Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Ook The Guardian, de krant die de onthullingen over Prism publiceerde... weet niet waar Edward Snowden is. De krant meldt dat China niet blij is met de beschuldigingen van de Verenigde Staten. Namelijk dat China Snowden te makkelijk heeft laten lopen. De Verenigde Staten zouden China excuses moeten maken... voor het inbreken in computernetwerken via Prism... in plaats van met een vinger te wijzen, citeert The Guardian Chinese kranten. Ondertussen is de vliegtuigstoel van Snowden een personage geworden op Twitter... Het account at Snowden Seed, gekoppeld aan stoel 17a... noemt zichzelf zomaar een stoel op een Aeroflot-vlucht van Moskou naar Havana. Bij een plaatje van het luchtruim boven Havana... twitterde de stoel zeven uur geleden voor het laatst zo dichtbij. Maar nog steeds geen Cubaanse sigaar. De Zuid-Duitse Zeitung meldt dat via de onthullingen van Snowden duidelijk is geworden... dat de Britse geheime dienst grote interesse voor gegevens uit, uit Duitsland aan de dag legt. Via het Noord-Duitse kuststadje Norden, een knooppunt voor dataverkeer in Europa... kon de Britse geheime dienst bij Duitse data. Hoeveel de Britse geheime dienst dan heeft ingezien, dat is nog onbekend. Maar de Zuid-Duitse weet al wel dat tot de onthullingen van Snowden ondenkbaar was... dat de Britten zoiets zouden doen. Het groot dicté, de Nederlandse taal, we laten Snowden even los. Wordt dit jaar geschreven door Kees van Kooten met de Volkskrant... en dat gaat hij helemaal anders doen. Alleen houdt hij nog even geheim, hoe dan precies? In ieder geval wil van Kooten meer doen dan alleen maar een heleboel moeilijke woorden gebruiken. Want, zo zegt hij, het, uh, volstaat, om het groene, volstaat om het groene boekje uit het hoofd te leren. En dat slaat nergens op. De Telegraaf meldt dat er gevaar dreigt in de cockpit. EU wil dat nachtvluchten met twee piloten maximaal 12,5 uur gaan duren. Nu is dat nog 10 uur. De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers vindt dat onverantwoord. Door oververmoeidheid, concentratieverlies en slaapproblemen... kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan... zegt VNV-voorzitter Verhagen in de krant. VNV hoopt dat de Tweede Kamer vandaag tegen het EU-voorstel stemt. Nederlanders van 30 jaar en ouder. Oh, dat ben ik niet. Kunnen vandaag even lekker zwelgen in de herinnering. aan 25 juni 1988. De dag dat Nederland Europees kampioen werd. Hadden we het er al even over met Figo Waas. Op de cover van AD Sportwereld staat een foto van Marco van Basten. Op dat moment dat hij uithaalt om te scoren... in de 54ste minuut van de finale tegen de Sovjet-Unie. Het werd toen 2-0. Ja, volgende pagina. Er blijkt wie Van Basten het kunstje heeft geleerd... om in één keer de bal aan te nemen en dan te schieten. Uh, Michel Drijs van het Nijmeegse Kwik, nee, 1888. Tijdens een oefenpotje tegen het Nederlands Elftal in aanloop naar het EK... krijgt Drijs één kans om tegen Oranje te scoren. En dat doet hij op de bijna dezelfde manier als Van Basten. Zo'n je op intuïtie. Ik kan me niet voorstellen dat Van Basten heeft nagedacht, trouwens, zegt Drijs. Maar wie weet, ik heb hem nooit gesproken. <lacht> Mooi. Straks, zoals we aangekondigd eerder al... werpen we ons op de pensioenen en de economische crisis. Blijft u luisteren?